ING verkoopt een Canadees onderdeel, ING Direct Canada, aan de Scotiabank. Die betaalt omgerekend 2,5 miljard euro in contanten. De verkoop levert ING naar verwachting ruim een miljard euro winst op. ING Direct Canada is in 1997 opgericht... en heeft zich volgens topman Hommen ontwikkeld... tot de voornaamste directe bank van Canada. De bank heeft weinig kantoren, klanten bankieren vooral via internet en telefonisch...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 Zo wordt gekeken naar de bewering van de verkeersleiding dat in de cockpit Arabische muziek te horen was. De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld. De orkaan Isaac is weliswaar afgezwakt tot een tropische storm, maar het is nog te gevaarlijk om buiten te zijn. De autoriteiten denken dat morgen pas duidelijk wordt welke schade Isaac heeft veroorzaakt. Meer dan 600.000 huishoudens in de staten Louisiana, Mississippi en Arkansas zitten zonder elektriciteit. Het weer bewolkt en hier en daar regen. wordt een graad of 13 vannacht. Overdag eerst bewolkt en regen, maar in de loop van de ochtend droger... en vanuit het westen zon, maximaal dan rond 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie op de A2 Utrecht naar Amsterdam... staat tussen Maarsen en Breukelen een file van 2 kilometer door werkzaamheden. En op de A29 bergen op Zoom naar Rotterdam. Die weg is dicht tussen knooppunt Vaanplein en Zuidplein door opwerkzaamheden... Naar verwachting is de weg daar om half drie weer open. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Een aantal maanden geleden bezocht ik in Parijs... een tentoonstelling van het verzameld werk van de Franse cartoonist Sempé. Op zijn tekeningen staan meestal kleine, vriendelijke poppetjes... die met slechts een paar pennenstreken op wonderbaarlijke manier iets menselijks krijgen. En die mensen begeven zich altijd in een wereld waar ze nauwelijks tegenop kunnen. Grote gebouwen, overweldigende natuur. En dat maakt ze nietig, maar tegelijkertijd ook dapper. En wat Sempé zo bijzonder maakt, is dat je na een tijdje turen iets ontdekt... Wat de tekening opeens tot een verhaal maakt. Een voorbeeld: je ziet het interieur van een imposante villa. Je oog wordt getrokken naar de tuindeuren, die staan open. En op het gazon een groep oude, wat breekbare mannetjes. Ze poseren voor een groepsportret. En je ziet ze op de rug, de armen om elkaar heen geslagen. Dan ga je met je oog terug naar binnen, een vleugel in het huis, een kroonluchter, een bureau. En op het bureau een fotolijstje en daarop een ijshockeyteam. Jonge, sterke mannen, armen om elkaar heen geslagen. En dan valt het kwartje. Het is een reunie. En opeens komen die oude mannen in de tuin tot leven. Op die tentoonstelling in Parijs hield ik op een gegeven moment stil... om naar de bezoekers te kijken. Ze schuifelden langs de tekeningen. En steeds dezelfde reactie. Even duren. En na een paar seconden brak er een grijns door. En nog eens. En nog eens. De tentoonstelling vond plaats in, voormalig, in het voormalig stadhuis van Parijs... Hotel de Ville. Het is een imposant gebouw. En we waren voor even de poppetjes van SMP geworden. Goeienacht. En welkom in Casaluna. Vannacht de gast, een Nederlandse striptekenaar... die internationaal minstens zo vermaard en geprezen is als zijn Franse collega. Hij heeft een unieke en herkenbare stijl... en maakt behalve stripverhalen ook affiches, boekomslagen, postzegels... en ontwierp zelfs een heus theater. Volgende week krijgt hij voor zijn imposante oeuvre... de belangrijkste stripprijs van ons land, de Martin Toonderprijs. En wij zijn zeer verheugd dat hij vannacht bij ons wil aanschuiven. Goedenacht. Joost Zwarte. Dankjewel. Wat was jouw laatste tentoonstelling? Dat was in Parijs... Uh, in Galerie Martel. Ja. En dat is een uh, galerie die gespecialiseerd is... in tentoonstellingen van... Laat ik zeggen, van tekenaars van mijn generatie. Ook een beetje van het soort... wat, wat onafhankelijk opereert. Tekenaars die niet... Uh, uh, zich geroepen voelen om een stapel albums met gelijke uh, figuren te maken... maar iedere keer iets anders op te pakken. Uh, er zijn tentoonstellingen geweest van uh, Tommy Ungerer, van Art Spiegelman. Uh, het, is een, uh, ja, het, het, het, het was een fijne galerie, ik was er blij mee. Kijk je dan ook naar de mensen die naar jouw werk aan het kijken zijn? Um, ik zie het wel, maar... Uh... Of zit er iets ongemakkelijks in? Misschien wel. Misschien is misschien kijken ook wel echt een, een privé-aangelegenheid. Alleen met een boekie of alleen... Ja. Uh, zoals je ook omschrijft, als die, als die mensen kijken naar zo'n tentoonstelling in, van SMP in zo'n geval... dan is het natuurlijk wel heel erg leuk om te zien hoe dat, hoe dat kwartje valt. Ja, dat is fantastisch. Was dan. Ja, ja. ja, dat lijkt me heel goed. Ik heb ooit een tentoonstelling in Parijs gezien van... Uh, van de, Tekenaar Albert Dubou. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar hij was in de, in de jaren 40, zo rond de jaren 40, heel beroemd in, in, in Frankrijk. En hij is overleden in de, in de jaren zeventig ergens. En, en die tekende heel veel eh, strips waarin eh, eh, dikke, boze vrouwen waren en hele kleine, nietige mannetjes. En. Eh, de, de, de, er zaten heel veel details in die tekeningen. Uh, en de tentoonstelling was zo ingericht dat uh, naast iedere tekening aan de muur hing een klein uh, kettingje, en aan het eind van het kettingje een loep, een heel klein vergrootglaasje. Ja. En met als gevolg dat heel veel mensen die pakte dat vergrootglasje en probeerde dan dicht bij die tekening te komen. Dus die bogen zich allemaal voor over met hun kont naar achter. En zo zag, die, zo zag dat hele publiek eruit. En dat was bijna alsof je echt in een tekening van diezelfde tekenaar stond. Want het waren volop vrouwen en kleine mannetjes. Ja, ja, ja. altijd. <laughs> want, nou maar goed, het, het lijkt... Je maakt die boeken, want je hebt het net over intimiteit. Uh, en dan opeens... Het, ze zijn niet gemaakt om te stellen. Nee, dat uh. klopt. Dat klopt. Ik heb... Uh, uh, uh, ingericht in, in, in België, het Hergé-museum. Mm -hmm. Ik ben daarvoor gevraagd om, uh, om de, de scenografie te doen. Eerst aan het scenario te schrijven mm -hmm. voor het museum. Dat wil zeggen dat je dan op basis van de collectie uh, bedenkt wat er allemaal getoond moet worden. En later hoe het moet worden opgehangen. Of in ieder geval aan het publiek moet worden getoond. En, uh, ik heb toch geprobeerd om zoveel mogelijk ook in vitrines te doen. Want aan de muur, dat is meer verbeeldende kunst. Hè. Ja. Schilderijen horen aan de muur met een zekere afstand. En, en uh, een, een strip is toch iets wat je, wat je leest in een boek. En dat is één op één. Hè. Jij krijgt het van de, van, de, uh, van de tekenaar en je slaat aan het interpreteren. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd dat... heeft dit ook... Kijk, je hebt natuurlijk een heel breed scala aan strips... Maar... Ja. Het werk van Smp wat ik net beschrijf... en jouw werk, daar zit een gelaagdheid in. Daar kan je, het is, het is schilderijwaardig. Nou ja, het is niet uh, kan er... Nee, maar het is ook niet onwaardig, maar het is een ja. ander medium. Ja. En als je, uh, maar nou een plaat van jou. We gaan er zo diep op in, voor ja. De, om, om nou ja, door de radio ook helder te krijgen voor de mensen die het niet meteen nu op een netvlies hebben. Daar kan je heel lang naar kijken. Alle details ja. En, ja. en, het blijft maar doorgaan. De ja, dat dat blijft maar door. bij bij ieder detail wat ik tegen probeer ik toch uh, na te denken, wat voegt je toe aan het verhaal... of wat breekt het van het verhaal af. Ja. En op, op die manier uh, krijg je dus dat al die, al die uh, kleine dingen in een tekening... ook meewerken om het verhaal te vertellen. Maar het is uh, wat ik nog even zeggen wil, is dat je, dat je dus als, als kijker... bepaal je je eigen tempo. En uh, dat is heel anders dan dat je in een bioscoopzaal zit... En dat je dus met z'n allen meegenomen wordt in het tempo van ja. de filmer. En bij een strip is het zo, daar, daar zit je bij dat boek. En je kan een pagina lang bekijken. Je kan ook denken, ik wil de lijn van het verhaal wil ik snel volgen. En dan ga je er overheen. Ja. Maar er zijn andere mensen die zeggen, nou, ik wil wegdromen in één plaatje. Ik vind ja. dat plaatje zo fantastisch. Of die scène vind ik zo mooi. Ja. En dan blijf je daarin hangen. En in je eigen fantasie speelt die scène zich veel langer af... dan dat bijvoorbeeld bij een film het geval is. Gaan we zo dieper op in. Nog even voor de mensen die het misschien niet allemaal helder... Zijn er trouwens meer mensen die jouw werk kennen dan je naam kennen? Uh, dat zou kunnen. Kijk, ik, uh, Wat is het bekendste werk van je? Ik denk de... dat het werk in de grootste oplagen in de miljoenen oplagen is ooit geweest... dat ik een serie kinderpostzegels heb gemaakt in 1984. Ja. En ik heb daar een echt stripverhaaltje op één zegeltje. Gezet. Kan, je, kan je dat zegeltje beschrijven? Ja, dat, is, kijk, uh, dat, dat waren vier zegels. En op een van die zegels uh, zit een meisje in de stoel... Nee, het was precies andersom. Er zit een volwassene in het stoel van een tandarts. Ja. En er is een kind als tandarts. En dan zegt die volwassene... Als ik nou uh, niet huil, krijg ik dan een snoepje. En dus ik heb de zaken omgedraaid. Ik heb de kinderen in de positie van de volwassenen geplaatst... en de volwassenen in de positie van de kinderen. Uh, op die zegel staat niet alleen uh, dit plaatje als cartoon. Dat is maar een deel van de zegel. Aan de randen zijn ook delen van andere plaatjes te zien... waardoor je de indruk hebt dat je echt aan, naar een fragment... van een stripverhaal zit te kijken. Er zijn natuurlijk niet zoveel zo striptekenaars... wiens werk meer dan een miljoen keer is gelikt. Dat is uh, wel nee, dat, ja. dat kan heel goed. Ja. Um, maar mensen kunnen je kennen van uh, Jopo de Pollo, je meest, uh, misschien wel je meest bekende personage. cartoon en pinbal, Anton Makasser. En je illustraties voor onder andere Vrij Nederland, Humo en het Amerikaanse tijdschrift De New Yorker. Um, de Martin die um, je wist al een tijdje dat je hem kreeg. Dat werd in juni bekendgemaakt, maar hij wordt uitgereikt uh, volgende week zaterdag in Breda op de stripdagen. Ja. Voor je hele oeuvre, dat is nogal wat. Stel nou dat over een jaar of vijftig de tekenaars van de toekomst zich in jouw werk gaan verdiepen. Wat zou je leuk vinden als ze bestudeerden? Of waar wil je aan herinnerd worden? Nou, eigenlijk denk ik. Als je bestudeert, dan, dan moet je het ook echt, dan moet je echt uh, alles zien. Hè? Dan moet je niet uh, in die. Nee, maar ik, deel... ik vraag het ook, want bijvoorbeeld Rutger Kopland, die onlangs overleed, die werd steeds herinnerd aan dat gedichtje over de jonge sladen vochtige bedjes, een heel oh, klein he? gedichtje. En in een documentaire zei hij, nou, ik word zo gek van dat gedicht. Iedereen <laughs> heeft het ook, maar ik heb zoveel, ja, ja. Uh, ja. zoveel meer gemaakt. Nee, ik, ik kan niet kiezen. Nee? Ik, vind, ik vind eigenlijk dat. Uh, kijk, je, je kan het een beetje beoordelen, zo'n tekening, je, iedere keer opnieuw. Doe je je best om er iets goeds van te maken. en iedere keer opnieuw uh, probeer de essentie van een verhaal te pakken. Ja. En uh, natuurlijk zijn er wel uh, kleine. of ja, ja dingetjes die je. Uh, meest, meestal eigenlijk is het zo tekeningen. Die, die door mensen niet worden opgepakt. maar die je zelf wel heel erg goed vindt. En daar, dus net, net als met kinderen zeggen... waarom zien mensen nou niet dat daar iets bijzonders aan is? En dan wil je dat toch eigenlijk wel weten. Ik ga het ze niet opdringen, maar uh, dat zijn wel dierbare tekeningetjes. Um, nou, mag ik je dan vragen om een van de... waarschijnlijk ook een van je bekenderen, maar iets wat ik echt heel erg prachtig vind. Een uh, van de omslagen, want zo moet je dat noemen, van de New Yorker. Um, ja. ja, daar hadden we het van tevoren. Even over misschien wel de, de mooiste, het Olympische podium voor de voor de tekenaar, ja. om op de eh, voorkant van de New Yorker te staan. Zou je, zou je deze kunnen beschrijven? Ja. Kijk, ik kreeg het verzoek om een tekening te maken over, over literatuur... en eh, in de zomer. En eh, Toen stelde ik me voor hoe het in de zomer in New York is. Eh, de zon is hard, hè, hij schijnt fel. Met andere woorden, je krijgt ook veel schaduw... Uh, je kan dus denken dat je de, de gebouwen van New York vooral als, als silhouetten tekent. Mm -hmm. En dan is er één witte band licht die tussen die gebouwen doorgaat. En die schijnt precies op een klein plekje waar een lezer zit te genieten van zijn boek. En die hele omslag is in eenvoudig bijna zwart-wit gemaakt... Uh, behalve dat lasertje, want die zit in de kleur. Ik zijn parasol kleur. is in de kleur, dat is natuurlijk ook wel weer heel apart. Dan krijgt die zon ja. en wordt zijn boek aangelicht, maar dan gebruikt hij weer een parasol omdat hij niet de hinder wil hebben van die zon. Maar uh, hij zit daar helemaal in zijn eentje, in, het, in, in dat kleine plekje op die omslag in, de, uh, in het licht en geniet van zijn boek. En natuurlijk omdat de zon een, uh, een, een felle kleur heeft, geel of oranje of iets dergelijks, heb ik de typografie in die kleur gedaan, waardoor die die associatie met die zonder in zit. Maar ik heb hem niet letterlijk getekend. En tegelijkertijd, uh, los van je... Ja, misschien wel bijna technische verhaal wat je vertelt, zit er een... Dus kijk ik ook naar de tekening en zie ik een... een wereldstad, misschien wel de wereldstad. Ja. En daar zit iemand helemaal alleen. Ja. Midden in die stad. Nou, Dat is wat je, wat je doet als je leest. Dan ben je aan het interpreteren. En zijn dan jouw gedachten is het centrum van de wereld. En de rest om je heen uh, vergeet je. Joost Zwarte, komt Zwarte, woont en werkt in Haarlem. Komt ook uit Haarlem. Ja. ja. Is 65 jaar oud, maakt stripverhalen, boekomslagen, affiches, lettertypes en postzegels. Maar hij beperkt zich niet tot het papier. Hij ontwierp meubels, glas in loodramen, appartementen in de Jordaan in Amsterdam... en zelfs een theater in Haarlem, de toneelschuur. Hij geeft les in Binnen- en Buitenland, heeft een eigen uitgeverij opgezet... is initiator van de Haarlemse stripdagen... En hij krijgt volgende week de Martentonenprijs uitgereikt voor zijn bijdrage aan het beeldverhaal in de Nederlandse cultuur. Um, u kunt zich met ons bemoeien, deze uitzending, via Facebook en Twitter. En meer informatie vindt u over ons op radio1.nl. We hebben een uh, bijzondere uh, zomerse uitzending. Want in het tweede uur um, kunt u zich, behalve dat u zich met ons kunt bemoeien... via de telefoon hebben we live muziek van Thijs Maas en zijn band. En zij gaan zometeen al over een minuutje of tien hier... Um, uh, een liedje spelen uh, om u warm te maken voor het uur wat gaat volgen. Joost Zwarte, als ik, um, ik heb met veel plezier in je werk verdiept en als ik door de als ik een aantal interviews lees die met jou uh, gemaakt zijn, dan is iedereen altijd onder de indruk van de boekenkast in je atelier. Ja. Wat is, ja. Dat, wat is dat voor iets? Uh, nou, dat is fenomenaals een, uh, Wat zich daar. De eerste indruk is natuurlijk de omvang. Ja. En dat is een het is een kast van drie meter hoog en zeven meter breed. Ja. En dat is niet de enige kast, maar dat is wel de grote kast. En uh, ik heb eigenlijk altijd wel, laat ik zeggen... Ik heb, ik heb mijn vakgebied altijd zo belangrijk gevonden. En ik ben dus eigenlijk... Uh, altijd op zoek geweest naar het mooiste wat er op tekengebied uh, te vinden is. Dus in die kast, uh, daar staan niet de krijgertjes... want die verdwijnen meestal via de zijdeur. Ja. Maar daar staan boeken in die ik ontdekt heb in de antiquariaten... of uh, de, de, de, hele, de hele bijzondere. Ik heb uh, heel veel stripboeken. Boeken over strips ook. Uh, maar er, zit, er zijn ook een aantal meters beeldende kunst... een, een fors aantal meters typografie... Uh, dan heb je ook nog architectuur, een forse afdeling. En wat je als, als tekenaar vaak doet, dat is, je moet je documenteren. Dus, dus als ik uh, auto's moest tekenen, dan kocht ik boeken over auto's. Ja. En uh, voor architectuur gold natuurlijk hetzelfde. Uh, veel fotoboeken ook, boeken over films. Dat onderwerp, dat interesseerde me ook. Dus dat zat daar allemaal bij elkaar. Ja, ik, ik, ik, ik, ik moest denken, want het... Um, zoals het in die interviews wordt beschreven... en, en ook als, als je die foto's ervan ziet... Is het, een soort, is het eigenlijk een soort verlengstuk van je brein... dat zich daar zo geordend ja. heeft. In je. En ik moest denken aan uh, een boek van Amos Os... een verhaal van liefde en duisternis. Misschien ja. heb je het gelezen. En daar is, is, er zit een prachtige scène in van een vader en een zoon. En de zoon... Is jong en, en leert lezen en doen. Ja. En die vader heeft een enorme bibliotheek. Ja. En die zoon moet die bibliotheek indelen. En dan gaat hij dat eerst doen op alfabet, op achternaam ja. van de schrijver. Ja. Maar dan gaat het helemaal opnieuw. Dan gaat het op thema. Ja. En dan gaat het op taal. En dan gaat ja, het interessant. Op... Ja. En is, hoe, hoe heb jij die ja. kast ingedeeld? Nou, was, heb... was dat voor jou ook een euh, belangrijk moment? Dat, ja, dat, dat, is, dat is ontzettend belangrijk. Kijk, kijk uh, ik ben een jaar of vijf geleden verhuisd naar het atelier wat ik nu heb waar die ja. grote kast staat. En in dat vorige atelier stond er ook al een kast. Maar op een goed moment is die vol. En daar konden geen nieuwe kasten bij. Dus dan ga je meestal. Meestal krijg je dan kastjes die toegevoegd worden. Uh, dus dan staan de boeken een beetje op binnenkomst staan ze gesorteerd. Nog wel een beetje op onderwerp, maar ook op binnenkomst. Op een goed moment is de hele organisatie eruit. Uh, zoals het nu is, staan, uh, staan wel de, de secties bij elkaar. Fotografie staat bij fotografie. De getekende boeken uh, staan bij elkaar. De kinderboeken staan bij elkaar. De, de strips staan bij elkaar. En uh, dan... Uh, uh, staat het eigenlijk redelijk associatief. Ik heb uh, de, de, zeg maar, de boeken uit mijn jeugd en de series, zoals Kuifje... en de boeken van Gigé en van en, en Dat staat allemaal bovenin, die zie ik eigenlijk nauwelijks meer. Maar ik ben wel blij dat ik ze heb, want ze zijn een onderdeel van mijn, van mijn historie. Mm -hmm. Zo'n zo kast is natuurlijk ook een geheugen. En, uh, maar dan begint het daaronder met de boeken die ik meenam uit Parijs... als ik naar, uh, naar mijn Franse uitgever ging, daar kreeg ik vaak boeken van. Ik vond daar in antiquariaten altijd boeken. En die sta st staan daar dan in. En daaronder dan meer de recente verwervingen. Maar dan heb je ook weer een, een, een plank... waar de, de Amerikaanse onafhankelijke tekenaars bij elkaar staan. Dus eigenlijk staat het behoorlijk associatief. Okay. En je hebt bij architectuur heb je bijvoorbeeld dat, dat er zijn een aantal... Er is een plank van ongeveer een meter en daar staan al stromingen op, hè? dus hoe de architectuur zich ontwikkeld heeft. Maar de, de monografieën staan dan weer op alfabet. Dus er is niet echt een algemeen systeem, maar ik moet het wel goed kunnen terugvinden. En ik wil ook, als ik iets zie in mijn boekenkast, dan wil ik dat daarnaast iets staat wat er verband mee houdt, dat ik de, de, de diversiteit van, uh, zeg maar van, van de collectie, dat ik die heel snel in de gaten heb. En kijk je uit op, op, op de wand, op de kast, als je aan het werk bent? Ja. Ja. En, en zonder dat je er nou per se iets uit hoeft te grijpen, draagt dat toch bij aan, aan die aanwezigheid van uh, je dagelijkse. Ja, je wordt, je wordt eigenlijk door die, door die wand boeken, word je, je herinnerd aan, uh, aan het vakgebied waar je in werkt. Ja. Ja, en alles wat er in het verleden ingemaakt is. En dan is er nog iets wat, wat ik wonderlijk, maar ook prachtig vond. Uh, de, de, de, toen ik las uh, of de foto's zag van je atelier. Je hebt een, een tuin. Het is in Haarlem, of meer een plaatje zou je kunnen zeggen. Een, ja. een klein binnenplaatje. Ja. En daar heb je een bos in gemaakt. Ja, ik wilde een bos. Je wilde een bos? Ja. Kijk, het, het, het, het, ik had een, een plek van 8 meter bij 6 meter... Ja. En de, tegen de gevel aan is het, een, uh, is het bestraat met het idee om daar nog eens een keer een grote betonnen tafel neer te zetten. Zodat ik ook buiten kan werken als ik dat uh, leuk vind, als het weer het toestaat. En, en de rest dacht ik, daar, uh, daar moeten bomen komen. Ik wil een bos en ik heb twaalf berkenbomen gekocht en geplant. En die be beginnen behoorlijk uit de hand te lopen. Die beginnen al aardig te groeien. En uh, ik kan door mijn bos wandelen. En aanvankelijk dacht ik nog, misschien moet daar. Onder die bomen nog iets van mos of begroeiing komen. Maar ik ben heel blij dat ik het niet gedaan heb. Want nu zijn al die takjes die er afvallen. die liggen gewoon op de aarde. En daar ontstaat. Uh, ja, allerlei aangewaaide zaden die daar ontkiemen. als ze daar tenminste zin in hebben. En als ik door mijn bos loop, dan kraken die takjes onder mijn voeten. En dat vind ik dan wel een heel bijzonder geluid. Uh, ja, het, is, het, is, het ziet er prachtig uit. Dat, dat ten eerste. En, uh, en ik dacht tegelijkertijd ook aan. Uh, de striptekenaar die zijn. Nou ja, de wereld naar zijn hand zet. Um, en op een gegeven moment denkt... ik kan op papier wel de wereld naar mijn hand zetten. Maar ik kan ook mijn eigen omgeving zo cultiveren... bijna dat ik... Nou ja, wat je in je gedachten hebt, dat je dat gewoon om je heen maakt. Ja, ja maar zo is het ook. Ja. De wereld maken. Ja, dan... ja. ja voor jezelf natuurlijk. Ja. Hè. Veel verder uh, gaat het niet. Er zijn wel mensen die daar een vak van hebben gemaakt. Maar uh, it, het mooie is natuurlijk... als je dat binnen je eigen omgeving doet... dat je ook... Uh, dat je ook iets helemaal van jezelf kan realiseren... zoals je koning bent op je eigen witte vel... wat je vol kan tekenen met je eigen ideeën. En daar ben je aan niemand ben je verantwoordingsschuldig. En dat kan je in je eigen omgeving ook proberen te doen. Ja, je zou, je zou het ook andersom kunnen zeggen eh, dat je naar de wereld kijkt... en je, je laat inspireren en daar je werk van maakt. Maar je draait het bijna om. Nou, die, je, die, die, dat, ik, die, je, ik je, heb die je wereld nodig. So je, je, je, je hebt je wereld ja, ik, nodig, kijk, ik je hebt je de nodig, wereld nodig, maar je laat bijna zien... Maak maar de Joost Zwarte wereld. Dat is toch ietsje aangenamer dan, uh, dan het gewone binnenplaatsje nou, in Haarlem. De Joost Zwarte wereld is eigenlijk een wereld die, die, die zegt... Uh, wat je ziet, dat uh, kan zo lijken. Maar misschien is het allemaal wel heel anders. Dus dat is altijd de zaak uh, bevragen. We gaan hierop verder. We gaan eerst luisteren naar de band van Thijs Maas. Die komen uh, het uur hierna heel wat nummers voor ons spelen. Ze geven alvast... Uh, een voorproefje, dan gaan we ook uitgebreid met jullie in gesprek. Over de theatertour die gaat volgen. Um, wij luisteren. Jij slaat mijn linkeroog blauw. En ik keer jou mijn rechteroog toe. Je daagt me uit en doet me laf. Maar ik druip af alsof ik groot doe. Maar het is niet omdat ik nobel ben. Of niet van vechten hou.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 Thijs Maas, onze kleine Casa Luna studio, staat hier propvol met uh, de band van Thijs Maas. En die bestaat behalve Thijs op zang, uh, Thijs Kuppens piano, Olaf Meijer, contrabas, Klaas van Donkers. Goed op drums, jongens. We zien jullie weer terug. Uh, na het nieuws van één uur. Joost Zwart is bij ons te gast. Um, uh, winnaar van de prijs voor zijn gehele oeuvre. Um, striptekenaar. Maar um, eigenlijk zou je kunnen, kunnen zeggen, kunstenaar uh, maakt veel meer dan alleen strips. Hoewel oh, jij ook. Je hebt gezegd, de strip is de moeder der kunsten. Ja, natuurlijk. Dus ik hoef daar helemaal ja. niet bij te zeggen kunstenaar, want striptekenaar is kunstenaar. Maar dan wil ik toch, wil ik toch uh, met thema's even verder gaan. Er zijn niet zoveel striptekenaars die een theater mogen ontwerpen in de wereld. Um, je hebt de toneels ontworpen in Haarlem, jouw stad. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, dat was een hele merkwaardige geschiedenis. Ik heb natuurlijk uh, in het verleden voor de toneelschuur veel werk gedaan. Affiches getekend. Uh, uh, allerlei uh, vormgevingsdingen voor ze gedaan. Uh, bij de toneelschuur wisten ze... dat ik een uh, hele grote belangstelling voor architectuur had. En uh, de, uh, de toneelschuur... die... die was te klein geworden. Het was een theater was ge wat gebouwd was in een, in een oud gebouw... wat, wat 20.000 bezoekers per jaar aankomt. Dat was gegroeid naar 60.000. En dat groeide maar door. En ze zaten dus klem, ze moesten wat anders... En nu was het zo dat de, de, de, de gemeente die begreep dat, die heeft ook een terrein beschikbaar gesteld. Maar het budget was er nog lang niet. En toen, eh, toen heeft het een deelsvuur gedacht: wij moeten eigenlijk niet wachten tot, tot de overheid meer geld en meer geld en meer geld eh, beschikbaar stelt. Wij moeten laten zien dat wij noodzakelijk zijn. We moeten eigenlijk dat gebouw maar naar ons toetrekken. In plaats van dat je wacht tot je eerst geld hebt... en dan zegt, dan gaan we een architect erbij halen. Het leek wel alsof de toneelstuk... een beetje van de agenda van de gemeente weggeschoven werd. En toen dachten ze, wij gaan het zelf doen. We gaan iemand vragen om een theater te ontwerpen. Maar wat er vooral ook meteen spraakmakend uitziet... en uh, uh, wat ook zo gepresenteerd wordt... alsof het er bijna al is. En met zoiets visueels... Uh, uh, maken we meer kans. Maar en, je, had, je, had, je had voor die tijd had je, uh, meubels ontworpen, nou ja, op design. Ja, gebied, maar ja. schrok je je Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik, ik wist natuurlijk ook wel dat het een geweldig, geweldig uh, idee was Want, om, om hier aan te, te, te kunnen lager. werken. Ja, dat, dat, dat krijg je maar één keer. Dus uh -huh. ik, ik dacht ja en ik zei: uh, laat me er even voor nadenken. En. Uh, uh, ik heb toen in het geheim eraan gewerkt, want het, het was onverstandig... strategisch een beetje onverstandig om, uh, van de toneelschuur om dan te zeggen... we hebben een striptekenaar gevraagd want, om het Want hoe het theater dicht zaten die eerste, eerste tekeningen uh, bij uh, stripwerk? Want uh, nou, niet stripwerk zo... zijn... Eigenlijk hebben we een enorme architectonische kwaliteit, zei ik. Ja, ja, maar het is toch wat anders. Want je in, in een strip teken je decor. Ja. En het decor dat, dat, dat moet mee dat verhaal ondersteunen. He, dus er kan ergens een deur zitten. omdat er iemand doorheen kan. Ja. He, of er is een raam. of er gebeurt er buiten iets. wat de lezer wel ziet. maar het hoofdfiguur dat binnen zit weer niet ziet. Dus daar kan je een bepaalde spanning mee opbouwen. Bij architectuur ligt het toch wat anders. Um, en. Ik heb ook gedacht, ik moet niet een stripgebouw maken. Ik moet het beste theater van de wereld maken. Dat is eigenlijk mijn opdracht. En uh, ik ben daar fors aan gaan puzzelen. En, en uh, ik had eigenlijk al heel gauw een idee hoe ik dat moest oplossen. Het was een vrij complexe opdracht en omdat het in een oude binnenstad is, dus dan wil je ook niet met een uh, met een heel groot modern geba uh, gebaar tussen al die uh, oude gebouwtjes mm -hmm. staan. Dus daar moet je op een of andere manier goed mee verhouden. Maar je wil ook geen kietscherig alsof het oud is gemaakt. Nee, dat wil, dat wil, dat, nee, daar hou ik niet zo van. Ik wil, ik wil het wel eigen tijds ja. wil ik het maken. En uh, uh, na veel gepuzzel... Wist ik dat mijn eerste idee eigenlijk het beste was? Ik had meteen in het begin een idee, en ik dacht: Nou, dat durf ik niet meteen. Uh, Is dat met je stripwerk ook zo? Nee, dat ligt het. Eigenlijk, je bouwt dat stripwerk heel erg. Uh, rustig op. Je begint met een idee of met een flart en dan zeg je ja, maar waar komt dat dan vandaan? Dus dan moet je een soort inleiding hebben dat mensen begrijpen mm -hmm. uh, wat je uiteindelijk wil gaan zeggen. Of je moet het op een goede manier afronden of een conclusie eraan uh, in, in zo'n tekening brengen of in een strippagina brengen. Uh, dus dat gaat eigenlijk allemaal heel rustig. Eigenlijk is dat redelijk verwant met, met wat je met de architectuur doet. Want ik begon... dit klinkt als... Dit... Klonk of klinkt als iets intuïtiever hoe je te werk bent gegaan? Of ja, misschien nou, ook omdat het je het idee nee, niet gehinderd nee, door de, te veel ambacht. Nou, het, het is, kijk, uh, ik begreep wel. Ik, ik volg de architectuur al heel erg lang, dus ik begreep heel goed wat er kan technisch en wat er niet kan. Mm -hmm. Uh, maar het eerste wat je doet is natuurlijk een programma van eisen uh, bestuderen. En de toneelschuur had een programma van meer dan 100 bladzijden. En daar stond heel veel in over de mate van het theater. Over. Uh, over welke mogelijkheid tot belichten van een voorstelling ze moesten hebben. Uh, welk hout er op de vloer van de, van de theatervloer zou liggen. Mm -hmm. Omdat dansers moeten op een bepaalde manier. He, een afgeveerde vloer hebben. Uh, dat, is allemaal, dat zijn allemaal gegevens. Maar binnen. dan ontstaat puzzel eigenlijk hè? Dan ga je al die beperkingen, die, uh, die verzamel je. En dan ga je kijken hoe je binnen die beperkingen toch het beste kan maken. Uh, en die, de eerste oplossing die ik toen bedacht, dat, uh, dat vertrouwde niet helemaal. Ik dacht, ik ga alle andere oplossingen ga ik nog uitproberen... om te ja. kijken of ik nog iets beters kan bedenken. En dat bleek niet het geval te zijn. Ik kwam toch weer terug bij dat, uh, bij dat eerste. En, en later in het proces is het... Uh... Het Delftse Architectenbureau Meccano, uh, architecte Fransien Hoebe, uh, heeft zich bij je aangesloten om ja, het te vervolmaken. Er is natuurlijk absoluut iets nodig. En, en, zowel in het ontwerp was iets extra's nodig, want ik maak beginnersfouten. Uh, het was ook zo dat ik wat, me... wat vond zij van je ontwerp? Nou, ik, ik had niet zozeer met Francine te maken. Want Meccano is een, is een organisatie, die, uh, of een bureau, wat uh, een collectief uh, uh -huh. was. En ik had te maken met architect Henk Deul. En in het begin, in het allerbegin, weet ik dat Geert de Weijer van het bureau DP6 er ook. Uh, uh, betrokken was. Of wat vonden de ervaren en, vakmannen van jouw nou, eerste, eerste link? die vonden het uh, interessant om mee door te werken. En dat, <laughs> dat is... Dat is heel diplomatiek. Uh, ja. Nee, maar dat, dat, dat, dat is ook echt zo. En... en uh, maar je, je zag dat ik bijvoorbeeld... Ik had me heel erg gehouden aan de, de, de gemeentelijke regelgeving. Dus in bestemmingsplannen staat hoe hoog je mag gaan... en hoe dicht je bij andere gebouwen moet gaan. Daar heb ik me heel angstvallig binnengehouden. Want ik dacht, als ik dat nou niet doe... dan wordt het meteen al afgefloten in de eerste ronde. Dus ik wil eigenlijk al die nee. mogelijke kritiek die je zou kunnen hebben... Uh, vermijden door binnen die contouren te zijn. Dat betekende wel dat je de, het grootste volume... die grote zaal in het midden van een gebied legde... en daar wat lagere dingen aan de kanten... naar de bewoonde, naar de bewoonde wereld toe, zal ik maar zeggen, hebben uh, bedacht. Maar dat was voor het gebouw niet het beste. Het was veel beter als je die grote zaal naar één kant schoof. Dan hield je daarnaast een mooie ruimte over... voor allerlei andere uh, uh, onderdelen van je, dus hun uh, hun van ervaring, je theater. Hun, hun... Ja, want zij wisten dat als de vlieguren je... De, vlieguren hebben ze geholpen. Ja, ja. Je, je, moet, je, je moet het eigenlijk zo indelen dat je het voor je opdrachtgever ook het optimale uh, uh, gebouw neerzet. Ja. En als dat dan niet past binnen die regelgeving helemaal... dan kan je daar ontheffingen voor aanvragen. Ja. En dan is het aan de gemeentelijke dienst die daarover gaat... om uh, dat toe te staan of niet. Maar goed, je hebt, je, hebt, je hebt voor mijn gevoel niet zoveel concessies gedaan. Want ik ken het gebouw en als je daarin loopt... heb je toch het gevoel alsof je in een tekening van Joost Warten... Ja, nou, dat, dat, dat is het lollige eigenlijk. Dat in het begin met die architecten hebben we net als wat ik zelf had gedaan... Alle mogelijkheden uh, verkend. En in dat hele proces zie je ook dat er, dat er allerlei dingen aan het verschuiven zijn geraakt. En daar heb ik me wel eens zorgen over gemaakt. Maar ik heb me in het. Uh, er was in een, in een contract wat ik met Meccano had. daar stond in dat uh, het moest aan de hand van mijn schetsontwerp. En ik mocht ook zeggen. als ik het er niet mee eens was. Uh, dat het dan niet door zou gaan. op die manier. Maar uh, ik heb ook altijd het begin tegen die architecten gezegd. Als het euh, beter kan dan wat ik gedaan heb, dan ben ik daar ook voor. Ja. Want ik wil natuurlijk voor dat toneelschuur... het beste theater van de wereld maken. Nou, je, of het het beste theater van de wereld is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Als onafhankelijk waar. <laughs> nee, die ambitie moet je altijd hebben. Het is je in ieder geval gelukt om een heel bijzonder ja. gebouw... in het centrum van Haarlem neer te zetten. Um, er is nog zoveel wat ik met je zou willen bespreken, maar... Um, Zelfs um, als wij drie kwartier mogen uitzenden hier... wat voor de publieke in omroep inmiddels ontzettend lang is... is dat in, in, in geval met jou te weinig. Jouw um, misschien wel meest beroemde personage of poppetje... zou je ja, het zo noemen? Personage maar. Personage, ja. dat is wat uh, eerbiediger, Jopo de Poyo. Beschrijf uh, die man is. Nou, Ik, ik heb Jopo de Poyo uh, gecreëerd als een stereotyp stripfiguur. Uh, het, was, het, was een, uh, het is een anti-held. Het is niet iemand die, die leiding geeft aan een verhaal. Het is meer iemand die slachtoffer is van datgene... wat er in zijn omgeving gebeurt en uh, waar hij zich naar moet plooien. Uh, hij ziet eruit als een, uh, een samenraapsel... van allemaal stereotype elementen uit de stripwereld. Hij heeft de, de drollevanger... Uh, van Kuifje, dus de, de, de golfbroek, of de plus 4. Ja. Hij heeft een jack, ik weet niet meer hoe die daaraan komt... maar daar zit weer een, een, een vignet op wat komt uit de strip Crazy Cat. Ja. Zijn hoofd lijkt een beetje op Toki Tor van Walt Disney. <laughs> en er zit ook een muzikaal element in, want Jopo ja. speelt gitaar. Althans, dat probeert hij. En... Ja. Uh, ik heb een achtste noot, dat is een bolletje met een stokje erop... waar een vlaggetje aan hangt. De, die heb ik gebruikt om zijn hoofd uit te modelleren. Ik heb het stokje ertussen uitgehaald... en dat vlaggetje op zijn hoofd gezet als een soort vetkuif. En zo is hij aan zijn kuif gekomen. Want die, die vetkuif verwijst dus niet naar kuifje eigenlijk? Nee, dat is, eigenlijk dat, ergens anders? Dat, dat is een muzikale ja. verwijzing. En ja. ik was in die tijd ook heel erg geïnteresseerd in de Marx Brothers. En het goede vond ik van de, van de Marx Brothers... dat ze in, aan hun gezicht iets heel... Eigens hadden ieder. Dus dan ja. heb je niet alleen het figuur in zijn geheel nodig om te begrijpen wie je voor je hebt. Maar als je een, een gezicht alleen hebt, dan zit er ook nog iets bijzonders aan. Of een witte krullenbol of een uh, opgeplakte zwarte snor. Ik zie nu meteen, nu je dit vertelt. En je je, je schets bijna iemand die je hebt. Nou ja, min of meer gebaseerd op andermans werk. Maar jouw stijl is zo eigen en karakteristiek. Het is. Dus... Um, misschien doe je, doe je er wel je voorbeelden te veel eer aan, door, om het zo te noemen. Maar ik zie, als je, als je dit nu zo schetst, zie ik je daar zitten. En dan die hele kast eigenlijk weer, t, weer tot yeah. leven komen. Yeah. Wat allemaal yeah. gelijk aan het bewegen is. Um, nu naar uh, Jopo zijn, uh, zijn persoonlijkheid. Wat, uh, los van het feit dat hij, dat hij het zich wat, wat laat overkomen. Hij komt, er zit ook iets nostalgisch, iets melancholisch in die. Ja, er zit iets, zeker iets, iets melancholisch in. Iets een ja. iets wat was of een. Nou, het is meer dat het, het, het, kijk, ik ik heb het ge, ik heb het getekend in een in een. Ik heb hem heel vaak getekend in de in de 70-er jaren ja. en uh, in die tijd uh, had ik vooral belangstelling voor een een expressieve stijl van ontwerpen of van tekenen. Je moet je voorstellen dat ik ik heb uh, mijn opleiding gehad op de academie voor industriële vormgeving in Eindhoven. Die ik overigens niet heb afgemaakt. Maar eh, daar was toen in de mode dat juist alles versoberde. En modern moest het meest simpel mogelijke zijn. Dus dat betekent dat je alles alleen maar in de Helvetica-letter mag maken. Want dat ja. is het enige. Of dat is een letter die alles aan kan. Nou ben ik niet tegen de Helvetica. Want ik vind het, ik vind het een heel knap ontworpen letter. Maar ik vond het juist interessant om zelf met letters bezig te zijn. En je krijgt eigenlijk pas begrip voor dingen. Als je het ook maakt, dan, uh, de, dan merk je waar de problemen zitten... in, in, in zo'n ontwerp of in een tekening. En ik, ik wilde dus bijzondere letters maken. En toen, toen keek ik naar allerlei drukwerk uit de jaren 30 en 40... en ik dacht, goh, wat zitten daar geweldig goed bedachte letters in... en altijd weer anders. En, en uh, per woord worden er problemen typografisch opgelost. En uh, in de architectuur was toen net de... de uh, uh, de belangstelling weer ontstaan voor de Amsterdamse school. Dus van dat, van dat decoratief gemaakt metselwerk. Uh, dus toen ging je ineens gebouwen maken in de stijl van die Amsterdamse school. En uh, dan heb je op een zeker moment heb je dat gehad. En dan groeit je eigenlijk... Je groeit de hele geschiedenis in. Ik heb de hele geschiedenis van de architectuur... vanaf die Amsterdamse school eigenlijk in de ontwikkeling uh, getekend... En, uh, langzamerhand kom je dan weer in de eigen tijd terecht. Groeit zo'n zo personage met je mee? Of laat je die, laat je die zijn wat hij aan het begin was? Nou, hij wordt, hij wordt wel steeds meer uh, uh, een, een eigen ding. In het begin, je modelleert de personages van de strip, die modelleer je eigenlijk naar je eigen karakter trekken. Hè, dus wat je doet is. dan heb je hem uit, vergroot hij jouw karakter trekken uit? Nou, niet, niet helemaal, want wat je, wat je doet is eigenlijk uit, uit je eigen karakter haal je meer. Uh, stripfiguren. Ja. Dus je, uh, wat de meeste mensen doen als je dingen overweegt, hè, dan heb je de zogenaamde dialoog interieur, mm -hmm. dan heb je in je hoofd uh, stemmen van uh, de een zegt, ik zou dat maar doen, want het is een goed idee. De ander zegt, zou je dat wel doen, want er liggen allemaal beren op en de weg. En welke stem is hij? Nou, hij? Hij is de, de, de wat verlegen. Uh, uh, inderdaad, met een, een melancholieke trek. Uh, die zich makkelijk laat meeslepen en als het dan niet helemaal lukt... dan heeft hij altijd wel weer een excuus waarom het niet zo is gegaan... en hij gaat toch gewoon door in het leven. Uh, ja, dit is ook, dit, wat je nu beschrijft, is ook iemand... Ben je verlegen? Ik was als kind redelijk verlegen. En ik heb het nog wel uh, af en toe, maar oh. uh, ik trek me er niet zoveel meer van aan. En een man die niet zoveel voor mekaar krijgt? Zou ik je ook niet zo ondersteunen? Nee, nee, nee, nee. <lacht> nee, dit, is nee. Een, dit is een enorme false... Nee. Be je bent er een, een beetje opgegroeid. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. maar, maar het is wel zo, als je opnieuw natuurlijk... In, uh, maar wat, wat betreft leeftijd, daar ben ik nog benieuwd naar. De, de, Jopo is, een, <coughs> is toch ook iemand die... Tenminste, zoals ik het lees, niet ouder ja. wil worden. Nee, dat, dat is natuurlijk... Hoe zit dat met jou? Ik... Je bent 65. Ik heb ja. niet het idee dat je morgen met pensioen gaat. Pensioen bestaat eigenlijk niet voor mij. Precies. Nee, nee. Ik druk het nog zacht uit. Ja. Harry Moelis had het ooit over dat iedereen een absolute leeftijd heeft. Hij zei, ik ja. jij over zichzelf, ik ben 17. Dan kijk ik in de spiegel, zie ik een oude man. Maar in de ogen zie ik nog steeds een jongen van 17. Wat is jouw ja. absolute leeftijd? Nou, ik denk dat dat ergens in het begin 20 ligt. Ik denk iets van, uh, van 23 of zo. Nog steeds. Ja, dat wil ik wel, uh, ben ik wel zo en houden. En ook al een tijdje voor. Maar houden. er is ook een periode dat ik dacht, er zitten eigenlijk, er zitten eigenlijk twee, uh, twee leeftijden in. zitten. Uh, was die ander? Nou, er is iemand van, uh, iemand van 18 en iemand van, uh, van 60. Ook toen al? Ja, ja. En kies je ervoor? <laughs> ja, dat is, kan je nee, per dag kiezen? Of uh, is, met is, het, spelen de, ze mee, die twee ik, stemmen? Ik, ik, ik geloof eerlijk gezegd niet zo heel erg in één leeftijd. Ik, ik denk dat er. Uh, Net zo goed als je meerdere stemmen in je hoofd kan hebben. Dat je ook. Daar zit natuurlijk ook al in dat, je, dat de een die is het avond, de avontuurlijke kant. en de ander die remt een beetje af. Want die zegt ja, maar wacht even, want anders dan, uh, dan ga je ongelukken. Dus dat zijn al verschillende stemmen. En daar, daar plak je dan ook maar een verschillende leeftijd aan. Ik ga me even tot de luisteraar richten. En, en dan kom ik bij je terug, Joost Zwarte. Het uh, tweede uur gaan we uh, doorpraten over uh, striptekenen. Uh, tekenen. Bent u stripliefhebber of misschien zelfs verzamelaar? Of herinnert u zich uw eerste stripboek? Heeft u een bijzonder exemplaar? Kortom, of tekent u misschien wel zelf? Als u een stripverhaal heeft... of het nou van papier is of het zit in uw hoofd... mag u ons bellen 0800 1121. Dat is een gratis nummer. U kunt ons ook mailen. casaluna@ncrv.nl. En we gaan natuurlijk na het nieuws van één uur... luisteren naar Thijs Maas en zijn band. Dus er valt nog veel moois te verwachten... Um, ja, Joost, ik had nog heel veel met je willen bespreken. Hergé en de klare lijn en, en hoe jij in het Hollandse cultuur, uh, beeldcultuur zit... met alle Eschers en Mondriaans waar je toch iets mee verwant hebt. Ja. Misschien een andere keer. Wat ik je nog wel wil vragen... Um, pensioen bestaat niet. Komt er nog iets wat je nog niet gedaan hebt... Uh, ja, ongetwijfeld. Uh, de, mag ik dan een suggestie doen? Want onze regisseur Bart is, is ja. een groot bewonderaar van je werk. En die zei, het zou zo fijn zijn als hij het museumplein in Amsterdam is op zich zou nemen. <laughs> uh, nou, laat ze maar komen. Ja? ja. Hé, hey, mag je bellen? Ja, ik vind dat een heel... Uh, ik vind dat een, uh... Zou het dat voor je zijn? Eh... Uh, ja, ja, denk het wel. Maar de, dan, dan ga ik er wel uh, hard op studeren. En, en net zo goed als de toneelsvuur het mooiste theater van de wereld moet worden... dan moet zo'n plein natuurlijk ook het mooiste plein van, uh, van de wereld worden. Dan. Ja, ja. ja. Uh, Ik denk dat we naar uitkijken. Stel, het plein wordt... Nou ja, goed, laten we, laten we blijven dromen. In de wereld van Jo Zwarte wordt er gedroomd. Uh, de, de, door, je, door je personage, maar misschien ook wel door jezelf. Als het het plein niet is, is er dan iets wat je op korte termijn... Wat kriebelt, of wat je wil maken, of zijn het nu ja, toch weer de... ik, ik heb, ik heb uh, een, een jaar geleden had ik een uh, grote tentoonstelling in Brussel. En ik heb daar speciaal portretten voor getekend van uh, belangrijke culturele figuren. En ik heb me voorgenomen om, om alle uh, cultuurdragers die ik belangrijk vind, om die te gaan portretteren. Daar gaan we naar uitkijken. En we wensen je uh, alvast heel veel plezier met de uitreiking van de Martin Tonerprijs. Veel dank voor je komst. Graag gedaan.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 alsof er in hem iemand huisde die hem gadesloeg sloeg en erboven stond. Dag, asjes. Dag, professor Buitenrest Hettema. Is Anton er niet? Hij zal direct wel komen. Hij komt uit Middelburg. Hij ja, komt eigenlijk voorzien. Ik kom maar een paar overdrukjes brengen. Je weet waar ze zit? Achter die deur, als ik me niet vergis? Ja. <lacht>